5 uur. Het NOS-journaal. de Jong. Goedemiddag. Nederland viert bevrijding. CDA-kandidaat Bleker wil niet meer samenwerken met PVV en oppositie Curaçao fel over buitenspel zetten geheime dienst. Het weer. Vanavond in het zuiden en oosten plaatselijk nog wat regen. Vannacht overwegend droog. In het noorden wordt het bij opklaringen een graad of drie. Minima in het zuiden rond zes graden. Morgen is het met elf graden nog steeds fris. Dus overwegend bewolkt met lokaal wat regen. Na het weekend wordt het zachter, maar het blijft wisselvallig. Nederland beviert de bevrijdingen. En in Wageningen, de stad waar 67 jaar geleden de capitulatie van de Duitsers werd getekend... zijn tienduizenden mensen op de been voor het bevrijdingsfestival. Vanmiddag was er een défilé afgenomen door minister Hillen en daarbij was ook verslaggever Hendrik Willem Hofs in Wageningen. Hendrik Willem, de eerste keer voor minister Hillen. Ging het anders dan andere jaren? Nee, het was eigenlijk een, een uh, ja, heel uh, gewoon défilé in hoeverre je het gewoon kan noemen. Want het is natuurlijk heel bijzonder dat hier 1200 veteranen naartoe komen om door de straten van Wageningen te gaan om uh, de waardering uh, te krijgen voor wat ze gedaan hebben in de Tweede Wereldoorlog... maar ook de Verenigde Veteranen van Nederlandse Bodem in Nieuw-Guinea... Uh, later ook Indonesië uh, en, en Bosnië, uh, noem ze maar op. Uh, 1200 uh, veteranen, dus het uh, defilé is net uh, afgelopen van minister Hille uh, de eerste keer 2004 toen uh, overleed prins Bernhard. Hij heeft dat natuurlijk al die jaren gedaan. Willem-Alexander heeft die uh, taak één keer van zijn opa overgenomen... En nu was het dus uh, de beurt aan de dimissionair minister Heerle, die, uh, die het dus uh, defilé afnam. U hoorde Hendrik Willem-Hofs nog uh, Henk Bleeker... wil partijleider van het CDA worden. Hij heeft zich als zesde CDA-kandidaat gesteld. Vandaag ligt hij zijn besluit toe op een persconferentie in Breda. Vanaf uh, 10 juni... 2010, toen ik plotseling partijvoorzitter werd, tot nu... ...heb ik samen met anderen in de vuurlinie gestaan. En als je in de vuurlinie staat, dan loop je ook littekens op. En die zijn er. Maar die littekens die zijn er niet om de bijl erbij neer te gooien. Maar die littekens die heb ik ook opgelopen. En ik voel me gesterkt om met het CDA de komende tijd verder te gaan. Ik heb moeilijke momenten gehad die afgelopen twee jaar... En ik heb ontzettend veel support van de CDA'ers in het land gehad. Briefjes, telefoontjes, ontmoetingen. En toen wist Henk Bleker het zeker. Hij wil partijleider van het CDA worden. Waar plaats is voor iedereen. Ik ga vol voor het CDA als brede, moderne volkspartij. Een partij waar mensen uit allerlei geledingen zich bij kunnen thuisvoelen. Ondernemers, werknemers, ouderen jongeren, mensen van origine, van allochtone afkomst. CDA als volkspartij. Dat betekent geloven in de kracht van de mensen in de samenleving zelf. Bleker vindt dat VVD en CDA het goed hebben gedaan als regeringspartijen. Maar hij is helemaal klaar met de PVV. De laatste weken bleek dat de PVV bezig was... om een aantal paden te bewandelen waar ik niks van moet hebben. Dat ging bijvoorbeeld om het Polen-meldpunt... Dat ging om uitlatingen over president Gül. Uh, dat ging daarvoor al over rare uitlatingen over Hare Majesteit de Koningin. En dan tegelijkertijd in een cruciaal moment niet de verantwoordelijkheid nemen die in deze economische situatie nodig is. Leidt dus tot twee beelden bij mij van de PVV: A, dat ze zich in een aanvang hebben gehouden aan de afspraken. En dat toen het er echt op aankwam, we niet van de PVV eraan konden. En daarmee is voor mij ook de PVV uit beeld. Henk Bleker in een reportage van verslaggever Peter Blok. Dit is het NOS-journaal het Ewout de Jong. Ongeveer 4000 mensen hebben in Nieuwegein geprotesteerd... tegen betutteling van motorrijders door de overheid. Ze zijn boos dat vorig jaar een aantal motorevenementen is afgelast. Verschillende gemeenten waren bang voor een confrontatie... tussen motorclubs Hells Angels en Satudara. Volgens de politie is de bijeenkomst in Nieuwegein rustig verlopen. De regering van Curaçao heeft de geheime dienst van het Antilliaanse eiland op non-actief gesteld. Premier Gerrit Schotter zei gisteren in het parlement dat het besluit is genomen omdat leden van de dienst in 2010 plannen hadden om de regering af te zetten. Schotter heeft ook de Nederlandse inlichtingendienst AIVD ingeschakeld. Correspondent Dick Draaier van de Wereldomroep. Dick heeft Schotter zijn besluit toegelicht. Ja, hij heeft uh, aangegeven dat uh, de dienst die al enige tijd onder vuur ligt uh, informatie lekt. En dat dit lekker zo ernstig is dat er nu maatregelen moeten worden genomen. Je zegt de dienst ligt al een tijdje onder vuur. Kan je dat toelichten? Ja, na het lekken van een uh, geheime interne memo in 2010, waarin het vermoeden werd geuit dat uh, verschillende ministers van het kabinet Schotten, inclusief de premier zelf, uh, niet ministeriabel zouden zijn, uh, kwam de veiligheidsdienst al onder vuur. Het toenmalige hoofd van, de, van deze dienst werd op non-actief gesteld, uh, maar daarna volgden nog een aantal incidenten uh, waarbij Schotten stelselmatig de oppositie beschuldigd van infiltratie in de dienst. En nu is daar een uitgebreid intern onderzoek afgelopen week uh, bevestigd en heeft Schotten gezegd... dat de hele boel wordt opgeruimd om dus een nieuwe dienst op te gaan zetten. Nou, hoe is er gereageerd op het nieuws? Officieel zijn er nog geen reacties, maar op Facebook heeft een aantal leden van de oppositie gesteld dat de VDC de volgende dienst is die over wordt genomen door Schotten en zijn kameraden. Het heeft er alle schijn van dat deze veiligheidsdienst een lek is, dat is wel duidelijk. Maar wat er gelekt wordt is zeer ernstig. Verschillende ministers hebben belastingsschulden, zijn veroordeeld of verdacht geweest van strafbare feiten. Kortom, een lijst waar niemand vrolijk van wordt. Nu naar buiten zijn gekomen. Dat wordt dus uh, wel aangepakt. Ja, ja, en, en, en, wat gaat de IVD daar doen, de Nederlandse IVD? Nou, twee weken geleden heeft de commissie stiekem in Den Haag... die commissie die over de veiligheidsdienst gaat... vergaderd over de situatie met minister Spies. En zij heeft aangegeven, minister Spies van Koninkrijkszaken... dat zij persoonlijk contact heeft gehad met premier Schotten. En op basis van dat contact is nu volgens Schotten besloten... om met de AIVD orde op zaken te gestellen. Hier wordt gezegd op Curaçao dat Nederland de VDC... al ruim een week geleden via de AIVD buitenspel heeft gezet... om de internationale relaties... van het koninkrijk veilig te stellen. Dankjewel, Dick Draaier. Het parlement op Curaçao heeft besloten om voor het eerst in de geschiedenis een parlementaire enquête in te stellen naar de geheime uh, dienst. De Nederlander die zichzelf gisteren bij de Nederlandse ambassade in Jakarta in brand stak, blijkt al maanden geleden met zelfmoord te hebben gedreigd. De 69-jarige man woont in Indonesië, volgens correspondent Michel Maaslag. De reden voor zijn wanhoop bij zijn AOW en zijn pensioen. Die werden al maanden niet meer uitbetaald. Er zijn uiteindelijk ook stopgezet. En uh, ja, dat, dat uh, heeft hij niet kunnen verkroppen. Waarom dat is gebeurd, dat is niet helemaal duidelijk. Het was voor een deel waarschijnlijk zijn eigen schuld. Want hij bleek geen vast adres in Indonesië meer te hebben. En zonder vast adres kunnen ze niks uitkeren. Dat was het grote probleem. En hij wilde ook niet meewerken aan een oplossing van dat probleem. De Nederlander had geprobeerd zijn zaak onder de aandacht te brengen... van politici in Nederland. De man was duidelijk in de war, want die heeft al maandenlang had hij brieven rondgestuurd. Hij stuurde brieven aan de premier, aan de Tweede Kamer, aan de Nationale Ombudsman... en ook aan kranten en zo, waarin hij echt zijn, zijn wanhoop op papier zette. Uh, opmerkingen met allemaal uitroeptekens erachter. We staan op het punt om om te komen van de honger. En uiteindelijk de belangrijkste opmerking, we staan op het punt om zelfmoord te plegen. Ja, In die brieven schrijft de man ook dat hij zijn vrouw en kinderen op straat wonen en hoe zijn pogingen om aan geld te komen keer op keer stuk liepen. De Nederlander ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. De hoofdpunten van het nieuws, Nederland viert bevrijding. Overal in het land zijn festivals. Henk Bleker, die zich kandidaat heeft gesteld voor het lijstwerkerschap van het CDA... wil niet meer samenwerken met de PVV. En de oppositie van Curaçao heeft vele kritiek... op het buitenspel zetten van de geheime dienst. En dit was het NOS Journaal. Zometeen gaat NOS langs de lijn verder. Ja, wie wordt er kampioen? Nee! Kijk naar de laatste spannende oh! nou Ja. Beleef nu de ontknoping. Ja! Beleef de ontknoping van de eredivisie en andere Europese topcompetities bij Ziggo live op je tv. Bestel je favoriete wedstrijd voor 5,95 zonder abonnement op slash tv op bestelling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hey. Ah sorry. Enexis brengt gas en stroom bij mensen en bedrijven thuis.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 You'll Nogmaals goedemiddag en welkom bij het Sportforum. Met vanmiddag Ton Boot, de vaste gast Toon Gerbrands... directeur van AZ, Simon Zwartkruis van Voetbal International... en Mark Miseres van de Volksrand. Hij schreef vanmorgen in de Volksrand de opening dopinggebruik werd getolereerd in de Raboploeg. Um, we hadden het daar al uitgebreid over voor vijven. Um, toen was het laatste waar we op kwamen... geen onderzoek van de Rabobank. Um, Toon Gerbrands, verwacht je dat er onderzoek gaat komen van de ploeg, van de bank? Uh, nee. Of denk je dat dit een enorme doofpot wordt? Ja, dat denk ik. Want ik vertelde het de, voor, de, voor de ster... dat uh, als zij het onderzoek doen en ze komen erachter... dan moeten ze als consequent de stekker eruit trekken. En uh, dan ook toegeven dat ze een aantal dingen niet hebben gezien of geweten. Of, uh, dus ik denk dat er geen onderzoek komt. Nou ja, maar het is toch helemaal niet erg om fouten achteraf toe te geven... Ja, alleen ze hebben zelf de druk erop gezet om dan acute stekken eruit te trekken en dan die hele ploeg op, op te heffen. Nou, dan is het hele project de Wielenploeg Rabobank is dan weg met een heel negatief verhaal. Dus, eh, dus ik denk, dat is een inschatting die ik maak en speculeren. Maar dat ze dus daarom geen onderzoek doen. Simon Lekker? Ja, het is niet spannend, maar ik ben helemaal met me toon. Maar je kunt ook bijna niet meer anders verwachten, inderdaad. Ze, ze hebben het er zelf naar gemaakt dat het zo met zo'n heftige klap dan straks eindigt. En dat zit. Ton? Nou, ik vind dat het. Ik had het er net met Mark over. Het is nu even een hype. En overmorgen is iedereen het weer vergeten. En dat weet de bank ook natuurlijk. Hè? En dat, wat mij het meest kwaad maakt, zijn de opmerkingen van de bank. Net of wij achterlijk zijn. Ja? Dus ze zeggen: Tom Boot, Mark, Simon. jullie zijn achterlijk. En dat is onacceptabel. Nou, maar dat gevoel heb ik al, al jaren eigenlijk. Uh, als je de wielersport volgt. Ik bedoel, je wordt natuurlijk bijna wekelijks word je voorgelogen en bedrogen. Nou ben ik in de voetballerij wel wat gewend hoor. Ik bedoel, daar word je ook aan, onder havenklap voorgelogen. Maar dan gaat het dan meestal om transferbedragen. Is het naast Al Gerrold, ik mag niet hard het. zeggen. Hè? Vooral bij AZ slechter. Nee. Maar de, daar gaat het vaak om transferbedragen en dat soort dingen. Maar waar we het nu over hebben. Dit raakt zo ontzettend het diepste wezen van, van die sport. En uh, dat, uh, Ja, ik, ik wil dat ook helemaal niet meer. Daarom volg ik het eigenlijk al jaren uh, heel oppervlakkig. Omdat ik het, uh, niemand meer. Ik geloof zelfs de, de, de ranglijsten van, van de grote rondes niet meer, want dat wordt een paar maanden later ook weer allemaal herzien. Dan heeft die Nou, oh, zeven jaar ze kunnen zeven jaar lang nog uh, bloedstalen ja. controleren. Dus na zeven jaar mag je de, de uitslag van een grote ronde mag je dan wel geloven. Oh, ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan ja. ze niet dan weer, dan de dan weer opnieuw opbouwen. Dat is niet dan te snel gehoor, nou, ja. ze dan nog leven, ja. Maar wacht even, als de waarde nu ze eerlijk is. Want maar daar twijfel ik ook aan natuurlijk. Hè. Ja, ik zei van niet Dus eerlijkheid ja. in het vuur. We hebben ook geïnformeerd bij de Nederlandse dopingautoriteit. Uh, die onderneemt vooralsnog geen actie tegen de Rabobankploeg... naar aanleiding van jouw verhaal, Mark. Uh, volgens Herman Ram, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit... kan er nog geen onderzoek worden geopend.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 geweest. En ik uh, denk niet dat, dat, zaak, uh, dat die zaak heropend wordt. Die zullen dat niet leuk vinden, zegt Herman Ram, dat ze genoemd worden. Uh, Mark, heb je daar al iets van gemerkt? Nee. Nou ja, Michael Bogert wordt natuurlijk genoemd. En die presenteerde vandaag zijn boek. Weer, weer een boek. En uh, nee, die, die uh, heeft dat even ontkend. Uh, het ging er heel even over, geloof ik. En vervolgens ging het dus weer maar over. Maar je hebt boek. geen kwai telefoontjes van Theodor Roy, van... Uh, nou ja, van Machine dus wel, maar... Ja, nee, niet. Nou ja, nee, ik heb Theodoro uh, gisteren gesproken. Uh, hij wist dat dit verhaal erin zou komen. En hij, uh, uh, nou ja, uh, uh, was er natuurlijk niet heel blij mee. Maar hij benadrukte tegelijk ook van... ja, nee, maar het gaat om de context en het gaat om de context. En, en die vond hij dan uh, goed uitgelegd in het uh, hoofdverhaal. Verder ja. heb ik geen enkele boze reactie. Maar hoe is dat ja. verder gaan? Bijvoorbeeld, wat het net tijdens het nieuws even over, over Nando Boers. Jouw collega van Nieuwsport. Die ja. had dat interview met Max van, We van Heeswijk vorig jaar. Ja. Van deze week dreigde toen ook met rechtszaken en toestanden en uh, ja. een beetje vergelijken. Rechtszaak heeft toen het bandje uit de recorder uh, getrokken <laughs> in aan de het prullenbak gegooit. de uh, doping uh, had bekend. Ja. En uh, de, de, daar, nou ja, er kwam een rechtszaak aan, daar kwam het op neer. En ja. daarna heb ik eigenlijk, of ik heb niet goed opgelet, dat kan ook. Nee, ik maar heb daar ook nooit niet meer, niets meer van. Vernomen waarschijnlijk. Nee, die heeft het, ja, ook dat is toch mogelijk. het gelijk van Nando Boers dan, lijkt mij. Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Daar ben ik ook van overtuigd. dat, dat maar natuurlijk Verwacht jij dan wel dat, dat, dat die dreigementen met rechtszaken... worden waargemaakt? Ik het waar moet gemaakt, het, het, het nog maar zien. Ja, hij wil strijden tegen iemand die, die zich kenbaar heeft gemaakt... als journalist met twee recorders op tafel... en, en wist dat het gepubliceerd ging worden. Ja, dan, hij... hij overtreedt eigenlijk zijn eigen stelregels door namen te gaan noemen. Ja. Ja, ja, nog ja, even onze man in de tour, Gio Lippens. Uh, verwacht jij dat er nog iets volgt? Of is dit uh, een leuk zaterdagverhaal... Uh, waar we zaterdagmiddag nog lekker van eten op de radio... maar daarna niet meer? Ja, er wordt nog zeker wel eens een keer weer over doorgepraat. En ik denk dat er op lange termijn ooit nog wel weer eens een keer een boek komt... zoals heel veel van die oude renners boeken hebben geschreven. Ik heb pas geleden dat boek, de Nederlandse vertaling van het boek van Bjarne Ries gelezen... waarin hij precies vertelt hoe dat allemaal ging in het epo met die gewisploeg. Ja, het, het, het, er komt ooit nog wel weer eens een keer een vervolg op. Maar ik denk inderdaad niet dat dit nu meteen consequenties gaat hebben... Uh, wat Herman Rammel zegt, uh, niet strafrechtelijk... Uh, Rabobank is dus niet van plan om iets te ondernemen. Dus ze zullen we moeten afwachten. Maar ik had er wel nog een ideetje, want ik sprak er net even over met onze regisseur. Aan de andere kant van jullie glas daar. En uh, toen, die zegt van, maar al die renners, die zaten toch allemaal te wachten in die McDonald's aan de overkant van dat uh, bloedlaboratorium. Daar moeten toch bewakingsbeelden van zijn. Vraag die <lacht> bewakingsbeelden of weten we precies wie er geweest zijn. Ja, die worden alleen niet zo lang bewaard, denk ik. Ik ben er ook bang voor. N nee, ze hebben ze ook wel, maar die jongens hebben gezegd dat ze net praters zijn geweest. <lacht> En dat ze honger hadden. Ja, de, de, de burgers waren daar het ja. lekkerst van heel Oostenrijk. <laughs> de bloedburgers. Z zullen we dit afsluiten en het over echte sport gaan hebben... of mag ik dat niet zeggen uh, als ik het over wielrennen heb, Gio? Dat mag je niet zeggen. <laughs> Oké, okay. uh, we gaan het over voetballen hebben, over Ajax. Uh, ja, kampioen. Uh, moest de woensdag alleen nog even worden gewonnen van VVV. Sim de Jong maakte de twee. Uh, 31ste kampioenschap binnen. En dus konden de Amsterdammers de schaal in eigen huis in ontvangst nemen.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 Um, Toon Gerber, als ik begin bij jou, uh, ik durf het bijna niet te vragen, maar is de terechte kampioen Ajax? Absoluut. Nee, je hoort net de laatste paar woorden uitspreken, 13 keer op een rij winnen. Ja, tegen zo'n serie kan, kan niemand op, en ze kwamen natuurlijk ergens vandaan wat even misging. Maar niemand is constant geweest dit jaar en uh, voorkomen terechte kampioen. En Ajax is dan de meest constante geweest, want als je 13 wedstrijden op een rij wint en misschien morgen de 14e. dat is bijna de tweede hele uh, competitiehelft, Simon. Ja, en uh, het, het, het maf is, maar het past misschien ook wel een beetje bij, uh, bij de aard van, van die club. Is dat uh, in het najaar. Uh Zeg maar, november uh, 2011 uh, met verschillende spelers daar natuurlijk over gehad. Over de crisis van toen, de sportieve crisis dan met name. En het viel me toen al op dat, dat, dat, dat, dat ze de moed geen moment lieten zakken eigenlijk. Ze, ze sloeg eerder een beetje aan het rekenen, uh, keken uiteraard ook naar AZ... die op een gegeven moment zelfs 13 punten voor stonden. Maar niemand kon zich eigenlijk voorstellen dat die dat vol gingen houden. En uh, dat gold ook voor FC Twente. Iedereen ging uit van een uh, strijd met PSV vooral. En uh, ja, de, de, de, toen vond ik dat wel een beetje arrogant overkomen allemaal. Hoe heb je het over met die 13 punten achterstand? Maar ik weet nog goed dat Jan Vertongen tegen, tegen me zei. Die had zo'n heel betogen over wie, waarom dan zou gaan terugzakken... en wanneer zo'n beetje. En die eindigde dat hele met... Uh, dus reken maar uit wie de kampioen wordt straks. <lacht> en toen stond ze dus 13 punten achter. <lacht> en dan onder. had jij ook... jij dacht, uh, laat me, laat me ja, lullen. Ja, ik dacht, laat me lullen, <lacht> ja. <lacht> ja. Mark, volg je het voetbal? Ja, zeker. Of alleen ja, het ja, Nee hoor, ik heb zelfs 5,95 euro uh, betaald uh, met de digitale tv... om die laatste wedstrijd van Ajax te kunnen zien dat was hem trouwens niet waard, 5.95. Dat was misschien 95 cent. waard. Ja. Ik was weinig waard voor je de geld. Veel... Maar zeker, ja. ja uh, Terechte kampioen Ajax. Ja, ja en ik, ik vind het echt uh, onvoorstelbaar uh, knap... hoe ze in die eerste competitiehelft uh, uh, gedaan hebben... of ze zo slecht speelden. En dan vervolgens in, in de tweede competitie competitiehelft iedereen uitlachen... En, uh, en een beetje met driehoekjes gaan tikken... en uh, vervolgens gewoon lekker uh, met allerlei spelers gaan lopen scoren. En, en, en dus dertien keer op rij winnen. Ja, Ton zit hier altijd. Uh, negen van de tien keer dat het over Ajax ging... ging het ook helemaal niet over de prestaties op het veld uh, van Ajax. Vooral in dat eerste halfjaar. Nou, uh, nou het, ja, er is ook wel wat <laughs> gebeurd daar. Hè, afgezien van de blessures maar die bestuurscrisis, zal ik, uh, zal ik maar zeggen. Maar dat is misschien een reden dat ze wel kampioen zijn geworden, want anders had Frank de Boer in die slechte periode... en het eerste team veel meer in het daglicht gekomen en negatief in het daglicht. Je vroeg net terecht de kampioen en toen dacht ik eigenlijk... is niet elke kampioen altijd terecht? Uh, nou ja, je kan soms mazzel hebben, een penalty mee of wat dan ook. En ja. het, het is nooit zo spannend geweest, Simon. In, in de slotfase van de competitie? Ja. Uh, nee, nee. Uh, Zes daar... ploegen die meededen voor de titel. Op oh, een dat bedoel je, ja, nee. Maar, maar ja, zo spannend als we het allemaal dachten dat het was, zo, zo snel was dat ook ja. weer afgelopen ja. op een gegeven ja. moment. En wat me wel opviel in Amsterdam woensdag was de, was de geweldige ontlading toch. Terwijl iedereen wist dat, dat het zou gaan gebeuren. Eigenlijk na die overwinning tegen Twente al. Uh, maar, maar dat had denk ik ook wel te maken met dat heel veel van die spelers die daar op het veld staan. Uh, allemaal ja, hun eigen bijzondere verhaal met zich mee torsen. He, een paar jongens die die weten dat ze weggaan als we Tongen en Van de wiel. dat uh, vermeer die eigenlijk uh, nou niet werd afgeschreven toen Cillessen uh, werd gehaald maar wel ja hoe lang uh, gaat ja, hij daar volhouden? Hij speelde tegen Utrecht tegen zes goals tegen waarvan die er twee min of meer zelfs. Mensen bouwen dat, dat me goed die kepers van de Gijp gisteren op de week, dat, en dat was het ook. Essien ja, de jong die jammer geen spits is maar dat daar hartstikke goed gedaan heeft. Uh, Theo Jansen, nou ja Mark refereerde er al aan met dat hele rare seizoen van hem. Uh, die opeens helemaal uit het niets weer in de basis opduikt. En zo heeft bijna iedereen wel een bijzonder verhaal het redelijk emotioneel was binnen die spelersgroep na afloop. Ja, en 13.8, zeg. En dat terugkomen. Dus. En dat, dat is ja. de, de overkoepelende ja, vreugde. Precies. Ja. Kwam het ook doordat de rest uh, faalde, Tom Germrads? Nee, kijk, uh, ik denk iedere club zijn eigen verhaal heeft. Als je bijvoorbeeld in AZ kijkt, wij, wij stonden heel lang bovenaan. We hebben, denk van de competitie eigenlijk bovenaan gestaan. Maar wij zijn altijd wel realistisch gebleven. Ja, we hebben een aantal spelers moeten verkopen. We wilden graag Europees voetbal halen. Dan hingen we de vlag uit. Alleen, het ging beter dan gedacht. Uh, we gingen tot de finale in de beker. We gingen tot laatste acht van Europa. En uh, ja, nu zit we in een fase waar het heel complex is voor ons. Want ja, het is allemaal moeilijk om onze punten binnen te houden op dit moment. Dus uh, het duurt allemaal net even iets lang voor ons. Op te veel terreinen meegedaan tot het laatst? Nou ja, je kan ook zeggen van... Kijk, we hebben een 25 miljoen. We hebben wat goede spelers verkocht. We hebben andere spelers neergezet. Gert-Jan van Beek had er geweldig team van gemaakt. Laat ik het woord team even benadrukken. Waar het uh, geoliede machine af en toe liep in een bepaalde fase van het jaar. En... Uh, ja, misschien hadden we niet de beste spelers in ons leek, maar wel op een gegeven moment het beste team. En uh, ja, goed, wij gaan nu kijken. Uh, ja, morgen een moeilijke situatie, want we afhankelijk natuurlijk. Maar als we Europees voetbal halen... hebben, we een geweldig jaar gehad, ook organisatorisch bij de club. Maar halen we het niet. ja, Dan hebben we zelf laten liggen, denk ik. Ja. Een paar jaar geleden is AZ ook onder de druk bezweken... en heeft het toen net niet gehaald. Is het toch iets ja, wat, wat, wat, wat Ajax uh, wel heeft en, ja, en, en AZ niet? Kijk, het mooie is, van als je dus het aantal fronten niet volhoudt... doe je wel op al die fronten mee. Dat is de paradox van zo'n uitspraak. Dus we hebben op al die fronten meegedaan. Dat wilden we heel graag. Ja, en dan kan je ook eens een keer iets verspelen onder, onderweg... Volgens mij is, is, is GTF van Spelersgroep en de directie bij AZ... heel realistisch geweest in, in het hele jaar door. Ook toen we bovenaan stonden. Maar goed, we hopen er wel Europees voetbal te halen. Want uh, dat zou een wat extraatje zijn om het seizoen helemaal mooi voor ons te maken. Ja. Wie wordt de tweede, Mark Michelles? Ik denk Feyenoord. Ton? Ik, denk, ik vrees PSV... <laughs> Dat hoop, mag je uitleggen. Ik hoop Feyenoord, maar ik vrees PSV. Want? Nou, uh, als je het over falen... dan is PSV naar mijn idee de enige die gefaald heeft. He, met zulke aankopen. en Ja, ze waren huishoog favoriet. Ook boven Ajax, dacht met ik. Twente, met Twente ook wel, vind ja, ik. Nou, Twente als je een trainerswissel ook. doorvoert met het oog op... in ieder geval het voetbal aantrekkelijker maken... En het gaat eigenlijk alleen maar de verkeerde kant op. Je laat de Europa ja. League lopen. Ja. Met, he, ga je met een, met een soort B-optie naar, naar, naar Schalken... en je laat die wedstrijd bijvoorbeeld lopen... en je zet alles op de competitie in... dan heb je gewoon gefaald, toch? Als nou, we mensenman zijn. Ja, in ieder geval, ja, gefaald. In ieder geval een slechte trainer aangesteld. Uh, maar goed, uh, je vrees nee, maar, PSV dus. Ik, ja, ik vrees PSV en ik denk dat die uh, eigenlijk gefaald hebben deze competitie. Hoewel, als ze weer tweede worden... gaat de vlag uit in Eindhoven, denk ja. ik. Simons Zwijtkruis? Nou ja, als ik nu deze dagen de, de, de spelers van Herenveen een beetje behoor en, en belees... Dan, uh, dan denk ik dat Feyenoord tweede wordt. Ik bedoel, de, als je, normaal wordt daar dan nog een beetje quasi schimmig over gedaan... maar de openheid waarmee er hier al met hele dikke knipogen wordt gesproken... Over, uh, over een overwinning voor Feyenoord... in ieder geval geen gelijkspel, dan, ja, dan weet ik genoeg. We krijgen ook wel een heel gekke situatie. Laten we eens luisteren naar Bas Dost van Herenveen erover.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 We hadden het uh, er straks over onderzoek van dopingautoriteit. Maar vereist dit ook niet een onderzoek? Tauw, naar, je, naar uh, ja. Misschien moet mijn collega's knippingen van duren hier op afsturen. Uh, ja. Zijn ze in Nederland? Of? Uh, ja, Iwan is net terug van vakantie. Okay. Maar, uh, ja, ik vond dat Ronald Koeman heel terecht verwees... naar uh, de ontkroping van uh, negen jaar geleden. Was dat, hè, met Groningen, PSV en Ajax-Herenveen. En uh, daar is uh, de tweede helft ook niet meer gevoetbald. Omdat, uh, zowel Groningen als PSV hadden baat bij een uh, gelijkspel, spel. Uh, 0-0... Komman was toen trainer van Ajax. Ron Jans, grappig genoeg, de huidige trainer van de Heerenveen. Coach van uh, Groningen. En uh, ja, dat is ook gewoon uh, op de bekende salon manier is dat toen uh, uitgespeeld, die wedstrijd. Peks Zwolle volendam uit het verleden, kan ik me ja. nog herinneren. En, en uh, er was er nog geen internationaal Duitsland-Oostenrijk. Ja, uh, was met Algerije als, ja. uh, als, ja. als verliezer inderdaad. Ja. Dus ja, het, het is van alle tijden. En uh, nou, zeker, uh, nou, je hoorde, we hebben net Bas Dost ook horen praten. Ja, dan, uh, dan kun je conclusie toch trekken. Ja, nou, en, nou was het leuk aan die twee wedstrijden dat ze geloof ik allebei gelijk moesten eindigen. Deze dat mag niet gelijk eindigen, geloof ik, nee. ja. Ja. ja, Het systeem is zo gecompliceerd dat, dat, dat dit voor deze wedstrijd opgaat. Nee, maar, maar, kijk, we zeggen wel gelijk spel. Maar hier Veen heeft wel baat bij een overwinning. Want ze kunnen theoretisch, maar dat is heel theoretisch. is ja, nog een 6, 6 0 winnen. Ja, ja, maar, nou, ja. Dat doet er niet toe. Ze hebben nog baat bij een overwinning. Nee, maar daar gaat zo'n speler, of die spelersgroep en die trainer, gaat toch wel kijken of dat realistisch is. Nou ja, wie wint er nou van dit fijn op met 6-0? Niemand. Uh, Groningen. Ja. Ja, ja, goed, maar het is, het is, het is niet realistisch om, om dat, met dat scenario serieus rekening te nou, houden. Maar moet je dan maar verliezen, dan ga je toch proberen te winnen, lijkt mij. in, de, ja, in de ja, ja, de Wat zit het wel aan te horen zo van? Ja, ik, ik moet hier de meest bescheiden man aan tafel zijn in dit geval. Want kijk, wij hebben natuurlijk belang bij een overwinning van Feyenoord. Want uh, dan hebben wij aan die vijfde plaats genoeg, en anders niet. Ja. En uh, ik moet eerlijk zeggen, er zijn een paar dingen gebeurd uh, deze, deze dagen. Want ik zag ook Bert van Oosten vandaag in de krant zetten van... Kijk, dit heeft niemand voorzien. Wij ook niet. Ik bedoel, We hebben ah, drie, drie kwart jaar geleden ook niet geroepen van hou in de gaten, want dat kan op die manier misgaan. Nee, Mitschaal. zelfs op het moment dat de bekerfinale gespeeld werd, heeft nee. blijkbaar niemand dit voorzien. Want anders was er misschien nog wel iemand geweest die had gezegd van klopt. zullen we dat aan het einde van het seizoen maar doen. Ja, en we hebben zelf de, de halve finale verloren. Dus anders was dat probleem misschien ook anders geweest. Maar Bert Ooster wel iets goed gedaan, vind ik vandaag. Door gewoon te roepen van dit heeft niemand voorzien. Dat gaan we toch even tegen het licht houden en kijken of we dat uh, in de toekomst kunnen gaan veranderen. Dus ja, uh, nogmaals niemand voorzien. En wel goed dat dat uh, volgend seizoen ter discussie wordt gesteld. Ja. Uh, goed, Feyenoord hebben we gehad. Feyenoord wordt waarschijnlijk tweede... en mag dan uh, voorronde Champions League spelen. PSV, uh, hebben die trainer te laat gewisseld, uh, Simon? Uh, Fred Rutte. Ja? Nou ja, kijk, uh, als, je, als je de ambitie van PSV uh, bekijkt... dat uh, is twee keer derde geworden, dan hadden ze eigenlijk... Als, dat, als je dat niet goed genoeg vindt... nou ja, dat is niet goed genoeg voor, voor een club uh, met zulke budgetten ook... dan hadden ze het toen in moeten En schrijven. Een club die het geld heel hard nodig heeft om, om, uh, om te overleven alleen al. Duidelijk, duidelijk. En uh, dan vind ik dat je gewoon in de zomer dat moet doen. En nu, ik heb, ik heb heel lang de, de indruk gehad... en die heb ik eigenlijk nog steeds, dat ze gewoon bezweken zijn... ook voor de, voor de publieke opinie, voor de druk vanuit supporterskringen. En uh, ja, dat is het slechtste wat je kan doen, is, is uh, daar beleid op gaan voeren. En het heeft ze ook helemaal niets gebracht verder. CoQ ging uh, wilde helemaal niet. Die wilde gewoon lekker in de schaduw bij de A-junior als trainer groeien. En die, uh, ja, die is dan voor die groep gepleurd En uh, zoek het maar uit verder. Ik vind, uh, uh, het ging net over Twente, maar ik vind, ik ben het met Ton eens... dat PSV heeft het, heeft het breedst gefaald. Omdat die niet alleen sportief gefaald hebben... maar ook, uh, ook de directie heeft daar ontzettend gefaald. Ja, PSV gaat morgen uit naar Excelsior. Een paar jaar geleden was er een andere ploeg die naar Excelsior ging... die daar landskampioen kon worden, uh, Ton Gerwans. Ja, en er gaat iemand heen die dat toen ook meemaakte, Marcel Brans. Ja. Dus die was toen de tijd. Die de was toen bij jullie. Die zat naast er. mij. Ja. ja, dat was de meest spannende ontknoping. En uh, ja, zo zie je maar hoe dat loopt in sport. Uh, zij uh, moesten al na competitie stond voor hun zogenaamd niks meer op het spel. Maar goed, wij gingen er wel in. Dus uh, dat lag ook aan onszelf, zeg ik altijd maar. Dus, uh, maar ja, dus dat zijn toch rare wedstrijden. Ik zal als je moet winnen. Daar, dus uh, zo'n laatste ronde is toch altijd heel bijzonder, denk ik. Mag ik nee. nog even heel even naar Want Ik kreeg ja. net wel een aardig smsje van Gerald Sibon. Uh... Nog even spelen. Ik speel voor dus Heren we winnen. Heen. Wij gaan gewoon winnen morgen met een uitroepteken. <laughs> ja. Bij deze. Goeie. Dat is in ieder geval de speler die je moet hebben. Waarschijnlijk ja. om ook de laatste wedstrijd van het seizoen te spelen. Wat er ook op het spel staat. Dat is ook het leukste. Uh, even Los van al die belangen op papier. Is het een van de leukste wedstrijden die je kan hebben. Denk ja, maar maar misschien zijn, heeft Ron Jans, Jans ook wel zo geïnstrueerd. Hoor. Dus Dat weten we niet. We zijn, zijn alleen nou, maar aan ja, het spelen. Het is wel grappig, want die rol van Ron Jans is natuurlijk een hele bijzondere. Een hele moeilijke. En dan zie je daar als coach. Je weet ongeveer wat er gaat gebeuren. Hoe ga je nou met zo'n speelsgroep om? Ja. Dat is een heel interessant verhaal om misschien voor een voetbalblad... eens dus een keer uit te zoeken. Ik heb zelf één keer beleefd in mijn leven... dat ik een keer West moest verliezen met volleyballers... om op een goede manier te plaatsen voor iets. En dat is ongelooflijk want je dan, je dan, dan met de groep moet gaan praten... over iets wat niet coach eigen is. Uh, maar je moet ze scenario wel bespreken. Wat is dat geworden toen? Ik heb toen alle goede spelers thuisgelaten. Laat ik daar maar beginnen. Dus ik heb, uh, maar die stonden binnen de kortste keer met 7-0 voor. Omdat die ploeg alle vallen uitsloeg, <laughs> dit Turk. En uh, toen moest ik, ja, stonden ze echt hem met mij aan te kijken van... hoe moeten we dit nou weer oplossen? Maar het ja. werd 3-0 voor Turkije. Ja. Okay. Uh, Tom Gimmels, uh, AZ loopt het risico dat ze overal naast grijpen. Uh, en, en de ploeg lijkt de vooral de laatste weken ontzettend vermoeid. Uh, playoffs, uh, kunnen ze dat nog aan? Ja, dat is, dat is denk ik. Ja, daar moet, moet je de zaak weer opnieuw gaan opschudden. En uh, ik heb dat ooit een keer in een jaar meegemaakt met Louis van Gaal... dat wij inderdaad, we hadden het net over bij Excelsior de titel verspeelden... dan moesten we een week later de bekerfinale spelen... die verloren we naar strafschoppen. Dan moesten we de week later, de, hoe heet het... Uh, toen moesten we spelen voor de Champions League plaatsing... weer de zaak oppakken. Ja, het is, het, is, het is fascinerend wat sommige coaches en wat sommige spelersgroepen aankunnen... als ze een keer met teleurstellingen te maken hebben. En we grepen uiteindelijk overal naast, maar elke keer stond er wel weer een ploeg die vol erin ging. We hadden ook de, die, die finale van de play-offs toen. Dus een mens kan meer, als je denkt. En uh, geeft een gegeven is een goede coach. Dus, uh, maar goed, uh, we wachten eerst maar even morgen af... en dan gaan we uh, volgende week weer kijken... althans de coach met zijn groep hoe ze dat op gaan pakken. Maar het is wel een lastige situatie. Uh, AZ heeft ook meer laten zien dan iedereen ervan verwacht... dat uh, afgelopen seizoen. Ik denk dat iedereen daar wel over eens is. Um, maar jullie vrezen waarschijnlijk ook nog een leegstroom. Nee hoor. Het is zo dat uh, als je de uh, elftal van AZ... van de afgelopen tien jaar bekijkt dan gaan we elke zomer drie of vier weg. En dat hoort een beetje bij een club uh, die uh, mensen met jong oppakt... Uh, opbouwende carrières uh, hebben, die spelers. Dus bij ons, wij zijn gewend dat er drie of vier mensen weggaan elk jaar. En dan proberen we het op te vangen. De scoutinglijsten staan klaar. En uh, dan, dan vormen we weer het nieuwe team. Dus wij zijn, ja, wij zijn wel een beetje aan gewend. Ja, de scoutinglijsten staan klaar. Ik heb begrepen dat jullie naar de film Moneyball geweest zijn. Ja, dat klopt ook. Ja, kun dus, je dat uitleggen? Ja, dat is een film waar het... Dat is een, uh, een honkbalfilm. dat spreekt me heel erg aan. Ja, waar inderdaad uh, op een gegeven moment een econometrist wordt binnengehaald... die een andere eens naar die sport gaat kijken. En uh, ja, dat coach een aantal dingen, is een gebeurd verhaal... Uh, laat zien hoe je ook tegen dingen aan kan kijken. Bijvoorbeeld iemand die geen bal kan slaan, maar elke vier wijd krijgt... en toch op het honk komt. En geen scout wil hem hebben omdat hij geen bal raakt... maar omdat op het honk komen, daar gaat het eigenlijk om. Nou, dat soort keuzes worden daar dan gemaakt... En uh, ja, daar hebben we dus naar gekeken om eens te kijken of er ook in het voetbal... Uh, wel wat dingen uh, daarin mogelijk zijn. En ja, dat... nou is honkbal een, een sport waar alleen maar met statistieken gewerkt wordt... en waar echt iedere speler op zijn statistieken beoordeeld wordt. Voetbal is dat tot nu toe veel minder. Ja. Hoewel het de laatste jaren er iets meer in gekomen is. Maar het leuke is, als je dat een keer in de krant schrijft... en zo'n film bent geweest, dan krijgen we brieven van econometristen. En die hadden lang wat dingen uitgerekend. Die zeiden bijvoorbeeld, om een mooi voorbeeld te geven... stel dat hij uh, honderd keer aanvalt en scoort twee keer... heb je een percentage van 2%. procent... Dat is een vrije trap, maar een percentage van 1%, moet je nooit meer een vrije trap nemen. <lacht> nou, die manier van denken, uh, ja, daar, zo kennen wij dat allemaal niet. En uh, Bijvoorbeeld Elm heeft een percentage van 20% als hij vrije trap neemt. Maar nou, Barcelona zie je ook heel vaak korte corners nemen. Omdat daar staan geen grote koppers voor. Dus als zij bal bezitten, hebben ze de kans op succes groter. Dat rekent dat soort mensen allemaal uit. Maar daar heb je toch geen, geen economen voor nodig? Dat als je met een, met een kleine spelersgroep, als je kleine spelers hebt, voorin hebt lopen... dat je dan die corner niet hoog voor de pot moet gooien? Dat ja, klopt. Nee, maar zo zijn er dus nog een aantal zaken. Want ook een econometrist stuurde ons een brief en die zei: ja, luister, uh, beide ploegen vallen in de wedstrijd evenveel keer aan. Om even wat te noemen. Dus zei ja, maar er stond op Pesta 70-30. En dus nee, de één doet er langer over, maar als je de bal kwijtraakt, mag de andere <lacht> okay, opbouwen. Ja. Dus dus morgen krijgt uh, Excel tegen voor evenveel keer de, de mogelijkheid om aan te vallen. Nou, die manier van denken, uh, de, ik heb ook geen oplossing. Het was meer de manier van denken om eens over na te denken. Maar jullie zijn er uh, heel erg mee bezig. We gaan, uh, we gaan, uh, ik ga met GTA van Beek naar Australië toe en dan gaan we eens over een aantal dingen nadenken. En daar gaan we in ieder geval een keer een sessie over houden. eens dus te kijken, van, zitten daar wat elementen in waar we iets mee kunnen? Maar waarom Australië? Nee, daar gaan we naar de Australische Voetbal <laughs> oh, ja. League. Nee, dat, uh, daar dan kan gaan we veel naar, je veel beter nadenken in <laughs> daar gaan we kijken bij andere sporten daar en uh, bij het Australische Instituut of Sports. En uh, dat is gewoon om te kijken of we daar wat kunnen leren. Geloof jij in de, de, de kracht van statistieken, Simon Swijkruis? Uh, nou, niet zo in het voetbal, nee. nee. We hebben laatst nog een heel uh, verhaal van, uh, van Raymond Veijen gehad. Ook, die is ook heel sterk in om alles te theore theoretiseren Krijg ik mijn strot bijna niet uit en uh, alles op cijfertjes terug te voeren en, en, en dingetjes. En uh, had dit seizoen over de trainingsmethodiek bij Ajax ook het, ho het hoogste woord en daar deugt allemaal niks van. En dan gingen Goeie ze de prijs voor van, betalen en dan worden ze kampioen. En dan zie ik opeens geen tweetjes meer over, over Ajax. Nou, nou, ik zit het andere allemaal met die die, die nu dan zeg maar. Nu, uh, hè? nu is het weer, het zijn het andere clubs, zeg maar. ja. Maar het wie niet een met een fit, Omdat ze en de en methode van een ja. niet volgen of weet ja. ik het wat. Maar in ieder geval... een beetje een beetje een Te een beetje een op een beetje een beetje een ik en dat, dan heb ik. beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een natte vinger besluiten... een natte vinger wisselen. om op uh, te wisselen. een beetje een beetje een beetje een beetje Oh ja. Ja, we hebben, we hebben een coach binnen trouwens er zitten er twee want Toon Gerbrands is natuurlijk ook een uh, volleybalcoach. maar uh, Tom Boot, jij hebt als basketbalcoach natuurlijk heel erg veel met statistieken te maken gehad. ja nee er worden, alles wordt genoteerd natuurlijk maar, maar was jij een coach op gevoel of een coach op, op gevoel sowieso maar één belangrijke statistiek had ik de rebounds met een heel, precies wat Simon zegt, je kan het zelf bedenken... als je een bal misschiet en hem zelf weer afvangt... is er niks aan de hand natuurlijk. En als je de krachten elkaar doet en elfde de keer erin... dan heb je een 9% schot, schot. Maar je hebt een doelpunt gewoon in die aanval gehaald. Iedereen kijkt bijna naar schotpercentages bijvoorbeeld. Dat is volkomen niet belangrijk. Voor mij is bijna het enige belangrijke de rebound. En nu heb ik het... Ik coach al een tijd niet meer, maar nu is Leiden kampioen van Nederland... En die coach is daar ook mee begonnen. Die heeft altijd een rebound overweg van 15. Nou, dan wint hij gewoon elke wedstrijd. Nee, maar ik ben het mee eens. Gewoon op gevoel ook, natuurlijk. En dat valt niet in de statistiek uh, te pakken. Hetzel. En bovendien: dat heb ik net al gezegd. Als er nou zoveel getalletjes staan, welk getalletje moet je nou als belangrijkste ervaren? Nou, en, en hoe je interpreteert het ook? Ja. Je, kan bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk cijfers over, over, over middenvelders die dan 60 pases hebben gegeven... waarvan 58 goed nou, dat lijkt geweldig. Maar ja, als dat alleen maar tikjes breed en terug zijn... dan heb ik persoonlijk liever een middenvelder die... Die, die, die, tien, die drie keer een de paas probeert ja, maar, waarvan er één lukt. Waar maar, waarbij die ja, er eentje vrij voor de keeper zet. Nou, dus de, dat moet je dan ook nog heel diep gaan uitkristalliseren ja. allemaal. Het lastige van voetbal is natuurlijk ook een, dat de momentensport is dat je door één of twee doelpunten kan je de winnen. Uh, de sporten waar we het net over hadden, honkbal, volleybal en basketbal... zijn percentagesporten. Daar kan je statistiek op loslaten. Met, Met vanwege de handen... de deden jullie dat ook heel veel. Ja, absoluut. Aan de andere kant moet je ook zeggen van... Uh, wij willen toch het ja, recht hebben om daarover na te denken. Misschien halen we één of twee kleine dingetjes eruit... Uh, waardoor je net dingen even iets anders kan doen. En in topsport zijn de verschillen klein. Dus wie weet wat dat heeft opgeleverd. Dus uh, ik, ik heb ook geen oplossingen nog uh, kant en klaar. En AZ ook niet, maar... Wij zijn wel een club die daar gewoon eens een paar avonden aan besteedt en zo gaat lopen nadenken. Er is in dit verband uh, waarschijnlijk heel veel veranderd uh, sinds de opkomst van de video. En, en de, de video uh, zoals die nu gebruikt kan worden. Dat je echt alles in beeld kan zetten. Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk al een trainer die dus elke training met hartslagmeters omdoet. Dus alles monitort, weet of mensen in het rood zitten, hoe het fysiek in elkaar steekt enzovoort. Dus dat verschuift absoluut. En uh, ja, er zijn heel veel statistieken en de beelden die neemt, doen precies hetzelfde. Je weet de afstanden die spelers afleggen. Je weet de afstand tot de voorhoede waar ze staan. Ja, ze kunnen hun eigen beelden zien. Dus er is al zoveel veranderd op zich van zoveel jaar geleden. Dus dat gaat alleen maar vele malen verder. Ja. Uh, Nog even over die statistieken. Uh, laatste vraag. Uh, kun je een speler noemen die jullie op die manier gescout hebben... en die voldaan heeft bij AZ? Nee, het is zo. Wat, wat Simon heeft verteld is terecht. Het, het heeft met je filosofie te maken. Dus op het moment dat je inderdaad alle passen breed legt. Uh, en je hebt er liever een coach. ik heb er liever drie splijtende passen naar voren. dan kan je daar veel grotere waarde aan toe hechten. Dus wij hebben geen systeem op dit moment. dat we dat allemaal turven en al doen. maar wij gaan er wel over nadenken. Maar Ronald, mag ik nog één ding ja. zeggen? Bijvoorbeeld de intrinsieke motivatie. Hard voor het team. Een teamspeler. Dat wordt nou net het allerbelangrijkste. Dat kan je niet, nooit in, wordt nou niet in statistiek En dat is nou net het allerbelangrijkste. <laughs> He, want je hebt alleen maar mensen, een goede speler is ook een goede speler wanneer je op slechte momenten er is. Nou, dat staat nergens. Ja. He, tegen Herenveen met 8-0 winnen. Ja, als je 8-0 doet, scoren wij ook wel. Maar op die moeilijke momenten. En dat staat nooit in statistieken. Daar hebben we het gaat... over één of... ploeg. Ja, ja sorry. Maar daarom, een club als Arsenal vind ik altijd een mooi voorbeeld. Uh, hoe zij spelers scouten. Die, die bekijken zonder overdrijven en spelen 40, 50 keer voordat ze een beslissing nemen. en. Vanwege wat Ton nu zegt, ze willen hem bij uh, mooi weer zien, bij slecht weer... tegen een toptegenstander, tegen een, uh, een degradatiekandidaat. Juist om die intrinsieke motivatie onder alle omstandigheden in kaart te brengen. En ook dat vat je niet in cijfers. Nee, dan moet je gewoon zelf gaan kijken. Ja, ja zelf op de training moet je ze hebben. Want oh, het, is, ja. het is nog een gok. Ja. En op de training zie je het pas echt. Ja. Uh, Simon, nog even uh, FC Twente. Het kwam er net al heel even te sprake. Een goede trainerswisseling geweest? Nee. Nee, dat lijkt me duidelijk. je nee, uh, nee, hebt natuurlijk één, één kapitale fout gemaakt die we al besproken hebben. Dat was gokken op de competitie. Uh, terwijl je in de Europa League verder ook nog had gekund. Maar uh, als je gewoon naar het spelbeeld kijkt ook van de laatste weken... ik, ik zie geen ontwikkeling. Er zit, geen, uh, zit veel te weinig lijn in. Uh, ze zijn wat mij betreft veel te veel afhankelijk van, van, ja, van lopende spelers. En het ver verandert van het een op het andere moment. Hè, want 6-2 tegen PSV... En iedereen dacht, Twente is de volgende kampioen. Ja, ze zeiden, uh, McLaren uh, is volgens mij, uh, misschien nog wel meer dan andere coaches... echt heel erg afhankelijk van de vorm van zijn spelers. En als uh, zijn, zijn groep het niet, niet brengen, jongens als Ola John en zo... dan blijft er gewoon heel weinig over. En ik zie bij hem ook niet het vermogen om, om daar dan in te grijpen... in een wedstrijd om de boel uh, te laten kantelen. Ik ben er niet, nee, niet echt heel erg van onder de indruk. Daar zal ik niet van wakker liggen, maar je vraagt ernaar. PSV heeft een nieuwe trainer, uh, althans, mm, hij heeft nog niet getekend. Maar mm, waarschijnlijk wordt hij een dik advocaat. Jij kent hem toch, Gremmons? Je hebt hem uh, bij AZ meegemaakt. Ja, fantastische man. En ook, uh, ik vind hem ook een onderschatte man internationaal. Want uh, kijk, iedereen heeft het wel eens over hitting. Wat een geweldig uh, goede coach is en een geweldig resultatenboek. Maar ook een als advocaat haalt overal zijn doelstellingen. Over waar hij komt, of het nou bij Rangers is. Of uh, nu weer plaatsen voor de EK met Rusland. Uh, hij haalt, uh, bij ons. heeft hij ons uh, geholpen. Ja, ik ken hem als mens en als coach. En daar heeft PSV een geweldige keuze aan. Een vakman uh, van je welste. En, uh, dus ja, ik, als hij gaat tekenen... want uh, het waren waar nog geruchten lastig overal... maar als hij gaat tekenen... dan uh, is het ook vooral zetvervelend. Want uh, ik denk dat hij de ploeg van een impuls gaat geven, PSV. Nog even het laatste voetbal. Mark Mezeerders, uh, wie degedeert er? Oeh, toen bleef het heel lang stil. Durf ik het niet te zeggen? Ja. Uh, Excelsior. Excelsior. Tom? Ja. Ik denk het ook, ja. Simon? Excelsior, ja. Dat is ook een, een keus die je uh, ook, ook uh, in, in de realiteit maakt uh, door het voetbal. Maar ook uh, Doet Gem is beter als erin blijft als een tweede club in Rotterdam. Of uh, nou nou een ja, overweging die je verder niet hebt daarbij? Uh, no. nee, ja. Nou, het is wel zo dat het voor het Nederlandse voetbal op zich leuker zou zijn. De graafschap, ja, dat, dat leeft toch veel meer met een hè, grotere achterban en noem het allemaal maar op. Maar het is ook gewoon gebaseerd op het, op het voetbal. dat is van de graafschap ook absoluut niet geweldig geweest, maar van weer echt nog wel minder. Nou, je kan gewoon de statistieken erop toepassen. Hè? Toch? De Excelsior <laughs> moet, gewoon, moet gewoon winnen. Gelijkspel hebben ze niks. Verloren wedstrijd ook niet. Ja, en dan, en dan, dan moet ze... Graafschap ja. nog even punten verliezen. Ja. Ja. Nou, dat is een kans van 5%. Ik heb het net even uitgerekend. Ja. Toch, immers? Ja, Ik zit hier met een hele dubbele moraal. Want als uh, de Graafschap verdederen, winnen ze Excelsior voor PSV. Maar goed, ik ben het <laughs> al met Simon eens... dat op zich met Graafschap er wat meer potentie in zit. En ik acht die kans ook niet zo groot. Ja. Um, we laten het uh, Nederlandse voetbal even uh, rusten. Uh, 9 juni speelt Nederland de eerste wedstrijd van het EK in Kharkov tegen Denemarken. Uh, er komt geen algemene boycot, toch, hè? Simon Zwartkruis? Nou niet, uh, vanuit de Spelersgroep uh, of vanuit de KVB uh, in ieder geval. Die, uh, ja, de politici staan dan meteen voor aan. Hè, met, met statements en dat soort dingen. Waarbij ik het, het hypocriete daaraan vind, is dat, uh, dat het eigenlijk pas. Iedereen kent die politieke situatie daar al jaren. Toen Oekraïne mee mocht doen aan de organisatie heb ik helemaal niemand gehoord. En er komen een paar uh, overigens uh, afschuwelijke foto's uh, naar buiten uh, van die voormalige presidenten. En dan begint iedereen opeens te ageren en te roepen en uh, duikelen ze over elkaar heen voor de, voor de tv-camera's. Uh, dan denk ik, iedereen, jullie wisten toch al lang hoe dat er daaraan toe gaat. Trek dan je wafel open. Tom? Ja, wij zijn er geweest met AZ in, uh, met, uh, in het stadion waar ze, waar ze gaan, gaan spelen. En ons vliegtuig kon niet meer weg omdat we geen, uh, het, brandstof, geen kregen. brandstof kregen. Dus wij moesten uh, uren wachten in de Bulgarije. Ja, dat is een heel, heel, heel apart land. En uh, <lacht> we, ja, we kregen van de ambassade, later wat excuusbrieven. ze hadden door dat Nederland wat publiciteit op uh, ging leveren. Um, ja, zeg het allemaal maar. Het is... Uh, ik, had, ik heb die discussie laatst gevoerd. Mensen begonnen ook over waarom doen bedrijven dat er niet... Als het economisch is, hebben we het er niet over. In de sport hebben we het er wel over. Uh, ik vind het allemaal best. Wie er gaat, die gaat maar. En uh, de sport gaat toch wel door. En uh, wie zich daar niet lekker voelt, die moet uitblijven. Is dat de tijd dat jij in Australië zit? Of uh, dat je zo niet? Nee, het is, uh, <laughs> kijk, wij gaan weg naar Nederland Duitsland. Ja, dus ja. Uh, dus uh, de, de derde wedstrijd. Je ik gaat dus daar minst. nog wel kijken? Nee, ik ga er niet kijken. Je gaat er niet kijken? Nee. Mark Messeres? Dus? Ja, ik vind het allemaal een beetje laat nu. Ja, kijk, eerst, het gaat eerst over dat. dat uh, ja, de echte problemen met die premier die zijn dan nu ja, de afgelopen kijk, met, weken. natuurlijk, dat uh, is. Dat... Maar volgens mij moet je als sport zijn. en niet ineens op, op een soort politieke stoel gaan zitten. En, en, en gaan zeggen van nee, we doen het niet. Kijk, dan moet, dan moet gewoon uh, meneer Blatter en, en, en, en meneer Platini moeten gaan zeggen van nee, we gaan het helemaal anders doen. en we kappen ermee. En, en zolang die dat niet doen, en die doen het natuurlijk niet, ja heeft die discussie dan voorzien? Wat ik tegen ben is dat de sport steeds als middel voor iets anders wordt gebruikt. Laat de sport nog lekker de sport. Die mensen, die politici zie je niet. Ik herinner me ook nog Peking. Toen was het ook weer... Uh, en mensenrechten. Ja, ja. mensenrechten. Ja. Zeven jaar daarvoor wist je het al. Hè? Dus laat ze alsjeblieft van de sport afleven. Simon, hoe reageren spelers hierop? Ja, nou, dit zou niet verbazen misschien... maar die zijn hier niet heel erg mee bezig, hoor. Ik, ik weet niet eens meer wie het was. Uh, die, iemand riep van de week op tv bij Witte Witteman... dat die spelers zich daar ook maar eens een keer over uit moesten spreken. Ja, dat is dus dan... geloof ik, hè? Ja, maar wat moet je nou ook zeggen daarover? Ik denk ten eerste dat ze dat ze over de ins en outs niet eens genoeg weten. Dat, dat, weet, dat weet ik zelf ook niet trouwens. En uh, ten tweede, uh, ja, het, het wordt inderdaad vaak misbruikt. En, uh, ja, wat, wat, wat moeten ze daar nou mee? Ik bedoel, straks is het WK of straks, maar over een tijdje in Qatar nou uh, over die mensenrechten, daar zou ik ook wel eens een boekje willen lezen. Uh, dat speelt dus geen enkele rol, ook bij de toewijzing uh, daar, daarvan. O, het, het, het is op heel veel fronten ja, raar. Straks in Sochi in, in Rusland ja, daar kun je dezelfde verhalen en over. En Oekraïne vertellen. is er nog los van dit Verhaal, is er ook logistiek een ontzettend slechte keuze. De, de, met ja, name daar Hier worden natuurlijk ook hele sloppenwijken uitge, uitgekampt... Uh, omdat daar natuurlijk een WK-voetbal en de Olympische ja. Spelen moeten komen. Maar en, dat is kennelijk nooit een beletsel. En in de Oekraïne maar... komt er dus nog eens bij daar in Garkov... ik geloof dat daar vier hotels staan. En dan betaal je inmiddels, uh, zonder ja. dat ik overdrijf... 1200 euro voor een hotelkamer. Uh, dus ze kunnen dat helemaal niet aan daar. Ja, Tom Gelman, jij bent er geweest... Ja. Uh, heb je goede hoop dat dit allemaal goed komt? Ja, Vooral het, qua het, faciliteiten, het, het, qua, ja, qua faciliteiten, uh, qua. Ja, kijk, het stadion zelf is prima. Dat, uh, dat is een professioneel ja. stadion, dat ziet er allemaal keurig uit. Uh, allemaal goed onderhouden, helemaal gerenoveerd. Vliegtuigen, vliegveld is opnieuw gerenoveerd. Dus allemaal prima. Maar wat, wat Simon zegt, ja, er zijn vier hotels. Uh, nou goed, één zijn wij. Wij moesten ook even daarheen om te, te controleren. Eén of twee fatsoenlijke hotels, die zijn dan door de Weva geclaimd. Een paar plaatsen over zijn. daar vragen ze godsvermogen voor. Dus ja, logistiek uh, is het een drama voor me. Dat ik dacht, Simon, Zijn er 1200? Het is, het is alweer 5000 sinds gisteren geworden. 5000 euro per nacht. Voor de heren van de Wever geen enkel probleem, maar voor de gemiddeld supporter denk ik wel. Heb je wel een Eén van de mensen die straks in Oekraïne aan, uh, op het veld moet staan is Arjen Robben. Uh, na weken van onzekerheid onze heeft hij toch een nieuw contract bij Bayern München getekend. Uh, de buitenspeler zal tot en met de zomer van 2015 aan die club verbonden zijn. Uh, Robben zegt dat hij zich thuis voelt in Duitsland.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 een paar dagen lekker uh, zijn bijgekomen en uh, dat we nu uh, ja, alles om een rijtje hebben kunnen zetten en zeggen van nou jongens uh, we gaan gewoon lekker door. Is het een goede keuze Simon Zwartkuijs om uh, van hem om mee bij Bayern te blijven? Nou wat, wat club betreft wel. ik bedoel Dat is wel is echt, een, echt een modelclub eigenlijk in Europa. Maar ik nee. kan me voor, uh, herinneren dat je begon met je moment uh, van de week uh, een trainer die uh, geslagen had naar je speler. Ja? <laughs> Hij om zelf wat dingetjes, he, die, die beuk voor zijn kop van Ribéry, maar... Uh... Ja. Ja, waar het hem daarna vooral om ging is, uh, begreep ik van mijn collega Anton Lippel, die heeft zich daarin verdiept in die hele zaak... Uh, dat uh, bij Bayern schijnt er een handje van te hebben om uh, als er conflicten zijn. Want die zijn daar wel vaker. Dat is een vrij explosieve spelersgroep. Uh, dat dan altijd in ieder geval Ribéry de hand boven het hoofd wordt gehouden. Want die schijnt zich wel vaker te misdragen. En dat was iets wat Robben wel irriteerde. Want hij krijgt eigenlijk veel meer kritiek te verduren. En dan ging het vaak over, over keuzes in het veld. En ja, eigenlijk meer onschuldige dingen. Dus dat, dat wilde hij wel eens een keer goed uitgesproken hebben. Uh, en nou, Ribéry kreeg dan die boete hè, na, die, na die knal aan, aan Robben. Uh, daar was hij niet zo heel erg van onder de indruk, geloof ik, Arjan, uh, Maar uh, uiteindelijk uit die gesprekken is dus wel gebleken... Dat, die, uh, uh, ja, dat ze daar anders mee zullen omgaan in, in de toekomst. Want dat was echt wel... Uh, ja, hij noemt het een dingetje, maar dat was een ding uh, in die, tijdens die bespreking. Ja, Mark, snap je, na alles wat Beckenbouw bijvoorbeeld ook gezegd heeft over Robben... dat hij daar wil blijven? Ja, ik snap het wel, want hij, hij speelt gewoon goed. Uh, hij, die laatste Champions League-wedstrijd van Bayern gezien... ja, dat is gewoon de Robben die, die je wel wil zien. Hij kan ook volgens mij nog wel veel beter. Ik bedoel, het is, het is nog niet oranje niveau dat hij haalde... Uh, maar ja, vind nog maar eens een club waar hij dat ook weer kan gaan doen... en waar je ook weer de, de, nou ja, uh, deze, deze, deze plek kan opeisen. Dus ik snap het wel. Ja, het zal hem wel liggen allemaal daar. Tom Boot? Nou, ik denk in de eerste plaats dat hij het voor het geld doet. Dus uh, helemaal geen idealistische overwegingen. Maar dat maar... gaat hij ook bij Chelsea kunnen pakken. Ja, ja. maar weet jij hoeveel hij hier verdient? Ik ken het bedrag niet uit mijn hoofd, maar ik weet als hij naar Chelsea had concrete belangstellingen. en die betalen meer dan beide, dan wil ik wel. Oké, okay, maar uh, jij had het net over bekkenbouwer, de voorzitter. Waar mag de voorzitter niks zeggen? He, hij zegt iets over. Uh, uh, hij heeft de aanvaring met Ribéry, maar hij zei iets over die penalty waarom mag hij dat niet doen? En hij zei iets over het juichen naar een doelpunt. He, hij liep niet naar zijn medespelers, maar ging naar de tribune... of weet ik veel wat. Nou, dat zou mij dat is als taak voorzitter... Dat van de voorzitter, zeg jij. Nee, voorzitter of trainer. Maar Henke zegt nooit iets. Dat heb ik al lang gezien. Dus dan is het de taak van de voorzitter om daar iets van te zeggen. Ja. Is het goed dat hij die zekerheid heeft, Toon uh, Zekerheid voordat hij aan het EK begint? Ja, dat hangt een beetje van je karakter af, uh, hoe je elkaar zegt. Sommige mensen die, die vinden al een pest om onzekerheid dingen te doen... Uh. Ik, ik vond dit zelf niet zo'n wereldschokkend nieuws. Ik denk, het is prima dat hij verlengd heeft. Ik ben, ben bij Bayern wel eens geweest toen liever heeft gehaald. Ze dus een heel goed georganiseerde club. Dus ik kan me voorstellen dat hij daarvan naar zijn zin heeft. Ja. Zullen we het over volleyballen hebben? Oh goed, ja, <laughs> uh, de Olympische droom. Nou ja, die droom die heeft al ve vele malen geduurd, maar die uh, de droom van de Nederlandse volleybalvrouw is voorbij uh, gisteren verloren met 3-1 van Rusland, en daardoor uh, eindigt het toernooi voor Nederland in de groepsfase. En mogen de vrouwen definitief niet naar de spelen in Londen voor mijn onvlier, een van de speelsels, is het weer geen Olympische speler, dus. Het is, uh, het is een droom. Ik uh, wil er gewoon graag nog kinderen toe. En uh, iedere keer lukt het niet. En uh, we blijven maar proberen en we gaan er elke keer maar voor. En iedere keer gaan we flink op back. Maar ja, goed. Het is uh, vallen en opstaan. We zijn niet bij de spelen met volleybal, uh, Toon Germans. Niet bij de nee. mannen, niet bij de vrouwen. Je noemde het net het einde van een tijdperk. Ja, het is zo. je moet constateren dat er 20 jaar uh, hele bijzondere dingen zijn gebeurd in die sport. Vanaf niks opgebouwd, uh, grote resultaten geboekt. En langzaam is dat gaan glijden. En uh, het ergste vind ik dat er dus de afgelopen jaar... kijk, deze spelersgroep is niet veel te verwijten. Die waren niet goed genoeg. En Manon Vlier die moet iets volleybal gaan doen... als ze dan een speler wil gaan halen. Maar via de zaal gaan ze dat niet meer redden. Maar wat het ergste is, is dat er, ik heb geen enkel plan gezien... de afgelopen drie jaar. Je hebt dan een bestuur en een directie. En dat kan een keer minder gaan met, met een groep en een generatie. Dat is allemaal niet zo'n punt. Maar dan zou je moeten nou zeggen, wat, wat is nou het plan? Gaan we weer met z'n allen... Uh, onszelf opsluiten, gaan we hard trainen. Je? Ja, bijvoorbeeld, uh, maar wat gaan we met de jeugd doen? Uh, bij de heren zijn er mensen bij die het niveau niet goed genoeg vinden, die hun tas pakken na een training. Uh, vervolgens worden ze weer teruggehaald. Nou ja, dat, dat is het ongeheim allemaal. Maar ook, ook de, ja, de technische directeur en het bestuur. Ik heb ze niet gezien. En het lijkt alsof ze daar een half en plus zitten. Dus ik, ben, uh, ik denk dat het einde van een uh, tijdperk inderdaad is. Uh, competitie in Nederland is er niet. Er is geen aandacht, geen sponsoring. Dus het is, het is vrij dramatisch. Je hebt een groot volleybalverleden. Ja. Wordt er wel eens aan jou gevraagd vanuit de volleybalbond, uh, meneer Gerbrands, heeft u voor ons een advies? Nou, het mooie is dat... Ik zit natuurlijk bij AZ, maar een man als Joop Albedaam... even iemand te noemen... die, die moest drie jaar geleden het veld ruimen... omdat Marcel Sturkenboom daar kwam. Maar die twee kon niet door een deur met elkaar... vanwege zeg maar, NOC en OSF, als dat ooit gewerkt daar gebeurd was, ja. ja. toen werd Joop aan de kant geschoven. Ja, dat, is, dat was gewoon, uh, ja, van niks schande, want die man, uh, dat is een beetje het kruif van het volleybal. Die haalde alle dingen binnen en die werd weggestuurd. Ja, en dan uh, zou je zeggen van nou, ik ga alles mobiliseren, ik haal alles op mensen bij elkaar. Nou, dat gebeurt dan allemaal niet. En daarom zeg ik van ja, veel succes. Uh, technische directeur niets doet, bestuur niks doet. Dus het is verder geen iedereen iedereen denkt. Maar je zegt, het is eigenlijk over nu hiermee? Ja, nou, want het is in sport en dat hebben wij om enig mensen door met een gigantische concurrentie het uh, Nederlandse herenteam is afgezakt naar onder de 35ste plaats. Dat betekent dat je allemaal hele zware kwalificaties nooit krijgt. tegen ploegen die ook niet stilzitten, die grote competities hebben. Dus je komt nooit meer terug. Dus als je het al moet, dan moet je echt de, bij wijze van spreken, de wereldkampioen en de Olympische kampioen verslaan... om weer aan de EK mogen meedoen of aan een Olympische Spelen. Dan dat gaat met deze huidige uh, plannen die er dus niet zijn... en huidige niveau gaat dat gewoon eens dus niet gebeuren. Dus het enige wat we wel kunnen constateren, het beachvolleybal heeft in Nederland... Maar dan hoef je met twee man te organiseren. En twee man, dat lukt ze er nog net. Omdat die niet slecht luisteren naar de bond. En dan komen ze een heel eind. Simon Zwartkruis steekt zijn duim op. die volleyball. Je gaat graag kijken. Nee, ik vind het wel zonder dat beeld dat nu schetst. Ik vind het ook onbegrijpelijk hoe ze dan kennelijk... de know-how die er is op dit gebied... van die afgelopen twintig jaar kennelijk... gewoon door. Ja, we hebben een aantal namen die bij mij nooit worden. Ja, dat vind ik echt ongelooflijk. Zeker omdat je ziet... dan toch maar nog even de link naar het voetbal... Hoe uh, bij clubs als Ajax en Feyenoord. Uh, dat nu op grote schaal gebeurt. En uh, nou ja, volgens mij leggen ze dat geen windeieren. Uh, ja, ja, waarom niet? En wat let ze, maar kennelijk. Uh, is, ja. heeft dat met trots te maken? Of is, is dat bedweterij? Of? Nou ja, dat het heeft ook deels te maken met soms, soms personen. om maar even zo te zeggen. Dus dat is waar, eigenlijk natuurlijk ook beleefd. Maar, Mensen uh, die elkaar niet liggen. Ook met dus dat, een uh, boom trouwens. Is dat toeval of niet? <lacht> nee, dat, ja, nee dat, dat, dat is toeval. Maar, ja. dat, is, uh, nee, maar dat, dat heeft daar een beetje mee te maken. En aan de andere kant van. Uh, wat je ook ziet is dat uh, wat dat ik denk ja vaak sterke mensen, want ja ook, ook, ook George de Jong, de vader van de van, de, van Luc en van Siem, is ook een het volleybalcoach, mee wat te noemen. Die hebben de paardensport heel veel gedaan. Jeroen ja. Bijl, die werkt bij NSNSF. Joop ja, Albelij, ik kan wat namen opnoemen Murphy. van mensen die overal hun strepen verdienen. Ja. En uh, dat dat dat kabbelt me door. Dat kabbelt maar door. Uh, nog even terug naar, naar, naar het verleden. Uh, had Zelingen gewoon die ploeg tot het einde toe tot gisteren, zal ik maar zeggen, tegen Rusland moeten begeleiden volgens jou? Nou, maar ik had het met, met, met Ton in de auto erover. Het is wel grappig. Van Blijkbaar zijn we nu in één keer aan het verjongen. Want uh, de topspeelsters waren er op één manier niet bij. Terwijl het belangrijkste is, nooit van het jaar is. We spelen, halen. Het was een hele kleine kans. En ik had het ook niet gerekend. Maar... Ja, er was er één geblesseerd. En dan had er één gezegd, uh, zonder stellingen doe ik het niet meer, hè? Ja, maar Ingrid nee. Visser. Ja, drie ja, stuks ja. waren er niet ja. bij. En uh, dat is dus de halve ploeg bij volleybal. En uh, vervolgens werd ook gezegd, nou, daar gaan we jonge mensen in, uh, in, in passen... En wat jongere spelverdeelden, ze kregen wat meer ruimte. En uh, er werd een Paasloper geprobeerd. Uh, ja, dat soort schrappen allemaal. Ja, als je dat op een Olympische kwalificatie moet doen. En dan als valt de coach in dit geval niet te verwijten. Maar de bond, en uh, er zijn mensen hier geweest uh, die het ook hebben verklaard. Die zeiden, ja, Zelenke moet weg. En, uh, hoort het, uh, vervolgens moeten de volgende coach het dus beter gaan doen. Nou, ik ja, denk dat er kwam een tussencoach toen en toen, ja, toen deze van Dat was van Beulen. zelf. Ja. En dat viel ook niet helemaal in goede aard. Dus het is een uh, ja, redelijk desastreus landschap. Nou, ik vind het zo gemeen dat Avital heeft nauwelijks een reden gekregen. Is is een afspraak gemaakt. De afspraak was 2012 op die Olympische Spelen. Nu zegt Toon al verjonging. Dat is hem nooit gezegd. Nee, en nu kan, je eigenlijk, nu kan je eigenlijk zeggen dat Avital... Ah. Avital kan nu zeggen, ja, ze hebben hem een gouden medaille ontnomen. Nou ja, een gouden nou, medaille? Hij kan, hij kan dat zeggen. Ja, ik, ik snap in ieder geval niet dat ze hem op dat moment hebben weggestuurd na een desastreuze EK. Ik bedoel, met of zonder Avital, dat had echt bij deze kwalificatie niets meer uitgemaakt. Dan zit je volgens mij nog steeds aan dezelfde sp uh, speels gebonden. Maar de voorzitter en uh, ook de technisch directeur hebben gezegd: op deze beslissing kunnen wij afgerekend worden. Dus ik wacht even op de afrekening. Ja. <laughs> um, in dit verband, uh, volleybal mannen, vrouwen gaan niet, uh, uh. waterpolen gaat niet. Uh, nou, honkbal en softbal is er niet meer. Handbal uh, misschien. Uh, Handbal gaat misschien. vrouwen kunnen zich nee. nog plaatsen, heel ja. misschien. En het enige wat we hebben aan teamsporten is verder hockey uh, vrouwen en mannen. Uh, wat is er met Nederland aan de hand, dan, Gerbrands? Nee, dat is ook een tendens. Het is zo dat je moet je zaken heel erg goed voor elkaar hebben in de teamsporten. Individueel kan er eens een keer talent doorkomen. Maar bij teamsporten moet je meerdere mensen hebben die op het goede moment uh, daar zitten. Maar je moet constateren dat, dat, dat je daar heel weinig geld in moet steken in, uh, in Nederland. Want de kans dat je het haalt is met een heel klein project of een keer een generatie. Of net volleybal een keer die het heel goed aangepakt heeft. Lukt je dat? Waterpolo is uh, één keer gelukt en daarna niet meer. Dus uh, ja, als je geld ergens in moet steken. dan zou je bijna zeggen. Dan moet dat bijna maar. Behalve in het hockey dan. Uh, niet meer in de teamsport. Ja. aan is nog in, uh, in, in Peking geweest met uh, een uh, voetbalteam, uh, Simon Swarkhuis. Ja, nou, ik zou liever dat Nederlands hondbalteam eigenlijk op de Spelen zien. Ik bedoel, uh, als nou iemand uh, met deze trend in ieder geval gebroken heeft, uh, los van het hockey weer, is dat er op het natuurlijk met dat hondbalteam. En uh, ik, ik weet niet waar, wanneer Tonder dat weer dan op de Olympische kalender komt te staan. Maar... Uh, nou, het is het nog af en er is geen sprake dat ze terugkomen. Nee, of, dat of de, de kans is hoog dat we uh, We zien ja. andere sporten. Het, ja, ja, ja, er komen andere sporten, Het is typisch. En geld in het voetbal gestopt. Die voetbalbond had het zelf gedaan, die plaatste zich... en werd toen in één keer olympisch. Ja. Die laatste woorden waren van uh, Toon Gerbrands. Uh, hij is uh, directeur bij AZ. Simon Swartkruis van Voetbal International. Uh, Mark Miseris van de Volkskrant. En Tom Boot waren de gasten in dit sportforum. En dan heb ik nog uh, een kleine minuut... om even de uitslagen in Duitsland te vertellen. Borussia Dortmund versloeg Freiburg met 4-0. Köln-Bayern München 1-4 met één goal van Arjan Robben. We hadden Bremen tegen Schalke 04 2-3 met twee van Klaas-Jan Huntelaar... Uh, uh, Augsburg, Hamburg SV 1-0. Mainz, Borussia Mönchengladbach 0-3. Hannover, Keizerslauteren 2-1. Hertha, Hoffenheim 3-1. VfB Stuttgart, Wolfsburg 3-2. En Nürnberg tegen Bayern Leverkusen 1-4. Met drie goals van Stefan Kiesling. De nederlaag van Köln tegen Bayern München betekent dat Köln is gedegadeerd. Hertha BSC moet door de overwinning vandaag op Hoffenheim promotie degradatiewedstrijden spelen. Hannover heeft het laatste ticket voor de Europa League geplakt. En Klaas-Jan Huntelaar is topscorer van de Bundesliga... Mede door zijn twee treffers van vanmiddag heeft hij dit seizoen 29 keer gescoord. De rest was allemaal al duidelijk in uh, Duitsland. Borussia Dortmund, Bayern München en Schalke plaatsen zich voor de Champions League... en Gladbach voor de voorronde van de Champions League. Dit was het uh, laatste uh, uh, van deze NOS Langste Lijn. We zijn terug vanavond tussen 10 en 11 met de volgende uitzending. Tot dan.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 Ja, wie wordt er kampioen? Nee! Kijk naar de laatste spannende. Oh! Nou ja, beleef nu de ontknoping. Yeah! Beleef de ontknoping van de Eerdivisie en andere Europese topcompetities bij Ziggo live op je tv. Bestel je favoriete wedstrijd voor 595 zonder abonnement op ziggo.nl slash tv op bestelling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hey! Ah, sorry. Enexis brengt gas en stroom bij mensen en bedrijven thuis.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 Dit is Radio 1.